NOS Nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Britse premier May gaat president Trump vandaag aanspreken... over het lekken van informatie uit het onderzoek naar de aanslag in Manchester... schrijft de krant The Guardian. Zo gaat dat doen op de NAVO-top die vandaag in Brussel wordt gehouden. De Britse regering is boos omdat er profielfoto's in de New York Times staan. Op de foto's zijn stukken rugzak en een batterij te zien en ook zijn er politiefoto's opgedoken van de vermoedelijke aanslagpleger Salman Abedi. De Britten gaan ervan uit dat de Amerikanen de foto's hebben gelekt.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 De verkiezing in de Amerikaanse staat Montana voor een zetel in het huis van afgevaardigden... heeft vlak voor de verkiezingsdag een nieuwe wending gekregen. De kandidaat van de Republikeinse Partij, Greg John Forte... heeft een journalist aangevallen die hem vragen wilde stellen. Volgens de lokale sheriff is er genoeg bewijs om hem in staat van beschuldiging te stellen. Er wordt verdacht van mishandeling. De incident komt op een ongelukkig moment voor de Republikeinse Partij. De verkiezing wordt gezien als een meting voor hoe goed de Republikeinse Partij en de regering Trump het doen. Egypte heeft 21 websites geblokkeerd omdat ze terrorisme zouden steunen. Een van die sites is die van de Arabische nieuwsorganisatie Al Jazeera. De Egyptische staatspersbureau MENA meldt op basis van een overheidsbron... dat de sites worden gefinancierd door Qatar. De Egyptische regering beschuldigt Qatar van dat het de verboden moslimbroederschap steunt. Het weer in het oosten eerst bewolkt... maar in de loop van de ochtend wordt het, net als in de rest van het land, steeds zonniger. En er worden 21 tot 25 graden.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 About the music that you hear, shout, shout. Het begin van het tweede uur en uh, de muziekkeuze is door Auko Beuving gedaan. Waarvoor dank. In het tweede uur gaan wij praten met Gert van Kuik. Die is voorzitter van D66. En dit in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Daarna Toos Bergen over het Classic Concert. En uh, als laatste Ayuma over de Amazing Mondays. En dat zijn eetfestijnen op het strand. Meneer van Kuik. Goedemorgen nogmaals. Gert-Jan van Kuik. Normaal zit je aan de overkant als medepresentator... maar je bent ook voorzitter van D66. Klopt. Uh, en alle voorzitters komen langs, dus jij bent nu aan de beurt. Uh, het is redelijk vroeg in, uh, in de aanloop naar de verkiezingen. En we hebben ook afgesproken dat uh, alle voorzitters of fractievoorzitters... nog een keer terugkomen met hun uh, programma's en kieslijsten. Deze week is uh, het CDA gepresenteerd, kieslijst al en uh, het programma. Jullie werken er hard aan. Ja, Ik heb uh, denk veertien dagen geleden en daarvoor een aantal advertenties in de krant gezien... van uh, wil je meedenken, wil je mee werken, word lid of kom met ons praten. Ja. Uh, is dat een succesvolle actie? Nou, dat is mooi bekijkt. Het heeft wel uh, respons opgeleverd in die zin dat we een aantal uh, mensen... Uh, potentiële raadsleden hebben gekregen... Dat moet in de loop van het proces nog blijken. Maar, zeg maar het is niet zo dat de brievenbus vol stroomde En uh, de belangstelling voor politiek... althans uh, uh, uh, zeker richting D66... maar ik begrijp van collega's dat het bij hun niet anders is... Uh, is toch uh, ja, nog wel wat moeizaam, vind ik. Landelijk gezien doet de D66 het niet slecht. Nee. En dan zou dat ook af moeten stralen op, uh, op lokaal. Ja, ik zelf denk er wat genuanceerder over... omdat ik ook wel verschil maak tussen landelijk en lokale politiek. De thema's die landelijk spelen, spelen lokaal in het geheel niet. Ik bedoel de, de 75 jaar problematiek... waar nu de hele kabinetsformatie op dreigt te struikelen... omdat de ChristenUnie niet kan aansluiten... omdat D66 dat punt niet wil laten vallen. Dat speelt natuurlijk lokaal helemaal niet... Dat is waar, maar het is een redelijk gegeven... dat een grote landelijke partij waar opgestemd wordt... bijvoorbeeld de VVD, die ook sterk is lokaal. Ja, maar dat is ook een wat oudere partij. Die heeft natuurlijk een hele goede structuur, een hele goede organisatie. En dan sluit je makkelijker aan bij een partij die goed georganiseerd is. D66 is ook goed georganiseerd. Maar de naam zegt het al, we bestaan pas 50 jaar... En we zijn eigenlijk, zeker in Zandvoort pas de laatste, nou wat zal het zijn, tien jaar... echt uh, politiek actief en ook in de raad en nu ook met wethouder. Dus de structuur is nog niet zo danig dat wij op zichzelf uh, mensen trekken. Althans meer mensen trekken. VVD heeft veel meer leden dan wij, ja. van oudsher... En trek daardoor ook meer mensen, want het is wel vaak van horen zeggen. Ja, nu uh, zitten jullie met drie zetels in uh, de raad. Ja. En een wethouder, dat is toch redelijk stevig. Ja. Uh, dat wil je graag behouden, dus je wil een, een stevig uh, programma maken. Ja. Zijn jullie daarmee bezig met het programma? Ja, volop. En uh, er zijn uh, diverse werkgroepjes hebben gevormd. We hebben de onderwerpen in veertien items gesplitst. Er zijn veertien onderwerpen waarvan wij vinden... dat we daar iets over moeten vinden. Dat zijn natuurlijk de normale onderwerpen, maar we hebben dit jaar Zoals. ook... Nou ja, bijvoorbeeld toerisme en economie. Dat is natuurlijk een onderwerp wat D66 erg aan het hart gaat. Daar hebben we ook een wethouder voor. Maar ook duurzaamheid is dit keer voor ons een heel belangrijk onderwerp. D66 staat voor duurzaam... Dus we willen daar lokaal ook eh, heel erg fors op inspringen, eh, Maar ook dit jaar eh, als apart item jongerenbeleid. Dat we vinden dat eh, daar ook wel iets stevigers aan gedaan kan worden. Eh, er zijn een aantal mensen mee bezig. Ook jongeren, juist. Hm, wat is er mis aan het jongerenbeleid? Nou, dat weet ik niet. Ik heb daar geen idee over. Ik weet wel dat er eh, goed gekeken moet worden of er iets mis zou zijn. En zo ja, op welke punten het beter zou moeten worden. Eén van de dingen die in ieder geval niet echt goed geregeld is, is huisvesting voor jongeren. Maar dat is meer een landelijk beeld... dan dat het typisch iets voor Zandvoort zou zijn. Maar het is wel iets wat je moet benoemen. We hebben ook ouderenbeleid nu uh, als apart item. Uh, dus jongeren, ouderen en duurzaamheid zijn wel drie thema's... waar we, we komen de komende verkiezingen ernstig op willen inspelen. Uh, Daar hebben we ook oproepen voor gedaan. Dat doen we ook bij onze leden. Om hulp, om uh, input... En dus nu zijn er, ja, ik denk, tien man alles bij elkaar bezig met diverse onderwerpen. En en dat, ja, zijn, dat zijn tien leden? Nee, dat zijn, uh, het zijn leden en, en mensen die uh, hebben aangegeven... geïnteresseerd zijn om iets te gaan doen voor uh, de partij. En dat moet dan blijken in de loop van het jaar... of ze die belangstelling vasthouden en of wij het ook leuk vinden. Maar in principe is nu een enthousiaste groep aan de slag. Hoeveel uh, leden heeft D66 in zijn antwoord? Op dit moment uh, nog geen dertig. Nog geen dertig? Dus dat is weinig. Maar uh, uh, gezien de rest van de Zandvoortspartijen... Ja, nou, ik weet dat heel veel partijen daar wat moeilijk over doen... om dat aantal leden te doen, omdat sommige partijen geen leden hebben. Of nauwelijks leden hebben. Ja, Wij hebben, hebben er maar dertig. Ik vind het veel te weinig voor een partij die met drie zetels in de raad zit... en een wethouder. Ook voor een partij die uh, toch redelijk modern oogt. Uh, is de aantrekkingskracht toch nog te gering? Ja, eigenlijk zouden we minstens honderd leden moeten... Hoe uh, uh, zou dat eigenlijk komen? Want er wordt dus wel uh, landelijk en lokaal op D66 en andere partijen gestemd. Zodanig dat je drie zetels hebt. Hè. Dan moet je dus wel wat meer dan 30, zetels, 30 stemmen hebben. Um, hoe zou dat komen dat die enthousiasme of die drijf naar de, de lokale politiek er niet is? Ja. Ik, uh... Is het zo dat ik uh, s'morgens om 8 uur... Uh, de welbekende tweede spoorbomen neem... en uh, s'avonds om vijf uur weer terugkom... en uh, lekker in mijn huisje blijft zitten? Ja, joh, het, is, het is net zoals met... Uh, als je naar Zandvoort als gemeenschap kijkt... Dan, dan wordt er heel veel gedaan in Zandvoort... door een hele kleine groep. Uh, ik weet niet precies hoeveel... maar als alle evenementen... en uh, ouderenhulp en jongerenhulp... wordt gedaan, kom je vaak dezelfde mensen tegen. Uh, politiek heeft natuurlijk niet... Een wijze populaire uitstraling door allerlei oorzaken. Daar kunnen we avonden over discussiëren. Maar er zijn heel veel mensen die willen niets van politiek weten. Terwijl, wat interessant wordt, in de Raadzaal belangrijke beslissingen worden genomen die iedereen aangaan. En je daar wel degelijk invloed op kunt uitoefenen als je mee kunt praten. En ik merk nu ook dat het de, de, de programma wat we aan het schrijven zijn. dat wordt mede beïnvloed door de input van. De leden. En dat, dat gebeurt dus ook daadwerkelijk, dat daarna geluisterd wordt en dat er ook zinnen en uh, voornemens inkomen die door leden worden ingebracht. Dus je kunt wel degelijk invloed uitoefenen. Maar wat tegenstaat is dat het uh, soms lang duurt voordat je resultaat bereikt. En dat maakt voor veel mensen politiek niet interessant. Helaas. Nee, helaas. Um... Dat maakt het voor, voor vele partijen uh, moeilijker dan, uh, dan het zou moeten zijn. Ja. Is daar wat aan te doen? Moet je meer naar buiten toe? Moet je, uh, de, bijvoorbeeld op de jaarmarkt stond een tent van de gemeente... waar iedereen zijn ja. eigen kon bij, uh, bij de burgemeester en bij het college. Ja. Dat is al zeer positief ervaren ja. door, uh, en door het college en door de bewoners. Maar is je dan niet opgevallen dat, dat D66 ook het ons liep met uh, acht man? Dat is mij niet opgevallen. Nee, ja, dat is jammer. Nou, dat, ik kan me dat van voorstellen, maar uh, het was een proef. We gaan, uh, ik dacht, 3 uh, nee, juli, geloof ik. Nee, 1 juli is op een zaterdag, gaan we weer uh, uh, de straat op. Dat gaan we dit jaar een keertje of vier doen. Juist bewust nu, op dit moment, niet een maand voor de verkiezingen... van dan, uh, dan struik je over de politici. Maar wat we gedaan hebben is met uh, mannetje of tien... Dus zijn we gewoon rondgelopen en we hebben aan de gevraagd... Goh, heb je ideeën? Zou je... Nou, dat soort dingen. Helaas liepen de 90% Amsterdammers rond. En veel... Gek, ja, heel gek. Dus dat gaan we anders doen. We gaan... Uh, ik dacht op 1 juli gaan we op Badhuisplein staan... met onze D66-caravan. We gaan op het Raadhuisplein staan en rondlopen. En op, uh, in Noord, bij de FOMAR. En dan gaan we gewoon aan mensen vragen... input? Hoe zou jij het willen uh, hebben? Nou wordt eigenlijk uh, de... de... De, ...het begin van de... ...niet de strijd, maar de bekendmaking... ...van de raadsverkiezingen van 2018... ...ingezet door CFM. Um, je zegt het zelf al... ...je kan niet een maand van tevoren gaan staan... ...want dan struikel je erover. Ja. Het is ongeveer een vierjaarlijks ritueel... Ja. ...dat men in februari... Uh, ...voor de verkiezingen... ...activiteiten ja. gaat uitvoeren. Ja. We hebben al een paar keer gevraagd... ...en gelukkig komt daar nu iets van... ...dat men ook moet laten zien... ...wat er gebeurt in een jaar... Ja, nou, dat zijn we stevig van plan. We gaan minstens vier keer de straat op. Um, gelukkig hebben we in de, uh, de aanwas zijn allemaal jonge mensen. Um, en die zijn enthousiast. En die, willen, die staan helemaal achter de doelstellingen en achter de ideeën die wij uh, lokaal uh, hebben geopperd. Dus die gaan enthousiast de straat op om mensen te overtuigen om iets te doen. Maar in ieder geval om een mening te geven. Waar we dan misschien uh, ja, kunnen verwerken in ons uh, verkiezingsprogramma. Jullie uh, kieslijst is waarschijnlijk nog niet klaar... maar die nee. uh, is in ontwikkeling. Ja. Zijn daar grote verschuivingen in, uh, in, in te verwachten? Zijn mm. er mensen die zeggen van nou... ik heb het nou al zo lang gedaan uh, uh, aan iemand anders? Of jonge lui die zeggen van nou, ik heb het te druk. Ik, ik kan dat niet. Nou, We hebben geluk dat we in ieder geval... vier of vijf uh, potentiële uh, kandidaten hebben... die zich uh, waarschijnlijk willen kwalificeren... voor het raadslidmaatschap of schaduwlidmaatschap. Uh, wie dat worden, dat, dat hangt in de loop van het jaar, want dat hangt van hun af. Vinden ze het leuk, blijven ze het leuk mm. vinden. Ze lopen al mee met fractieoverleggen. Uh, ze worden betrokken bij heel veel uh, beslissingen al. Uh, dus ze kunnen een goed gevoel krijgen bij wat de politiek inhoudt. Ze zijn ook aanwezig op raadsvergaderingen. Weten ze ook dat het wel eens erg lang kan duren. En, maar we zoeken nog steeds, net zoals mijn collega van het CDA... vorige week hem <lacht> oproepde... Uh, kom in ieder geval praten met een politieke partij... in dit geval de D66... en overtuig je ervan dat het ook echt gewoon heel erg leuk kan zijn... om iets te doen in de politiek. Om mee te praten met wat er in je gemeente gaat gebeuren. Ja, je, je hebt, en je hebt echt daadwerkelijk invloed. Want als je kijkt naar de fractie van D66... er komt een besluit tot stand... door uh, invloed van diverse mensen... dus een eerder genomen standpunt kan wijzigen... En eh, vervolgens kun je inderdaad invloed uitoefenen. Het ligt aan op welke manier je dat doet. Maar je kunt wel degelijk invloed hebben op de beslissingen. En deze week werd er bekend dat GroenLinks weer een, een fractie in oprichting is. Drie, vier jongelui zijn daarmee bezig. De PVV roert zich in Zandvoort. Hoe denkt D66 daarover? Nou, ja, natuurlijk is dat uh, heel erg goed. Dat uh, word ik ook verondersteld te zeggen als democraat. Want het is natuurlijk goed dat iedereen democratisch recht neemt. Uh, dus ik, ik juich dat toe. Ik vind het prima. Jammer is wel, zeg ik er gelijk bij. dat in een kleine gemeente als Stansfoort zitten we dan met acht of negen partijen. Het versnippert wel heel erg. Dus als partij, eh, CDA of VVD of D66 zijnde. wordt de mate waarin je invloed komt uitoefenen natuurlijk wel kleiner. Uh, maar als GroenLinks met goede kandidaten komt. met le le le le leuke jonge mensen die ook daadwerkelijk actief zijn. van daar is wordt vaak uh, wel in vergist. Mm -hmm. Dan is het een toevoeging voor de politiek. Ja, het, het is jammer dat het, Maar in de landelijke politiek is het natuurlijk ook enorm versnipperd. Ja, je zag uh, nu bij uh, de, de, de landelijke verkiezing. zag in een krant die ongeveer twee meter breed was. Ja. Aan de versnippering, over versnippering gesproken. Ja. Zie jij. Als dit uh, doorgaat. Hè, GroenLinks en het PVV. Uh, dat zijn landelijke partijen. die ook wel wat, uh, uh, wat stemmen krijgen. Zie jij daar bij aantal partijen zetels minder worden en die andere partijen zetel innemen? Ja, ik, ik, ik of nog idee. even koffiedik kijken? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet hoe te stemmen. Stemmen ze op personen of stemmen ze op een partij of op de inhoud? Kijk, nou, als land, ze... Landelijk gezien hebben ze natuurlijk op... Uh, tenminste dat is de analyse die, die ik eruit getrokken heb... Uh, heb ik naar partijen gekeken. En daar zie ik VVD verlies, PVV winst, ja. D66 winst... Dat hoeft zich niet te vertalen in de raadsverkiezingen. Nee, maar als er iemand opstaat, een, een, een bekende, zeer charismatische zandvoorter... die op een boeiende manier zijn verhaal weet te vertellen... dan maakt het niet zoveel uit welke kleur erachter staat... want dan zijn de mensen misschien eerder bereid die te volgen... Dus het hangt een beetje af van de kandidaten die gaan komen. Ja, Het grappige bij de vorige verkiezing was... dat een aantal bekende zandvoortes gevraagd werd door een aantal partijen... en die zich hebben, ik, ik noem het, laten lijmen om toch op die lijst te komen. En dan kies je dus op die bekende zandvoorten. Terwijl die van tevoren al zegt van ik ga niet in... Nee, maar ja, de, dat vind ja. ik kiezersbezocht, dus dat doen we niet. Dat doen jullie niet. Nee, als, als iemand op de lijst staat... dan moet hij ook een functie gaan bekleden. Of als wethouder, of als raadslid, of als, als schaduwraadslid... En als dat niet het geval is, zullen we dat duidelijk communiceren. Is duidelijk. Gert van Kuik, je kan weer naar die andere stoel om het uh, volgende interview af te nemen. Bedankt voor het uh, uh, gesprek. Uiteraard kom je straks in de uh, volgende maanden nog terug bij ons... met een uh, programma en een kieslijst. Ja, dat uh, zal september worden, denk ik. Oké, okay. dankjewel. Dan gaan we gaan weer okay. een stukje muziek draaien, Aukko.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 Be firm, be fair, be sure, beware On your guard, take care While there's such Sorry. Ja, we hebben alweer begonnen, dus ik was al even met Toos. Toos moest lachen, en uh, daar zijn we altijd blij om. Welkom Toos Bergen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. We zijn blij met uh, iemand anders van Classic Concert te zien. We zijn nu niet te veel, <laughs> dat keus. Dat was de vorige keer ook al, hoor, volgens mij. Ja, ik ja, was de vorige heb, ja, keer al. Ik heb het over een welbekende man uit uh, de Grote Krocht. Ja, die zit uh, in Spanje. Niet met vakantie. Maar goed, uh, het draait gewoon door. concert en, Maar natuurlijk. Uh, zondag uh, is er weer een concert. Ja. Moest je niet kiezen tussen Max Verstappen en het concert? Uh, nou, ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb uh, toen wij de agenda gingen maken. Dan ben ik wel heel alert om te zien wat er allemaal aan die evenementen is. Ja. Want ik heb één keer uh, de fout gemaakt dat wij een concert hadden. En dat er in het uh, dorp... Alles te doen was pop, pop festival heette dat volgens mij. En daar was ik toen een beetje boos over, want ik denk van uh, ja, dat is zoiets grootschaligs. En wij zijn natuurlijk maar kleinschalig, maar we doen dit wel al 17 jaar. En we doen dit altijd op de derde zondag van de maand, om middags om drie uur. En dan denk ik, daar mag ook wel eens rekening mee gehouden worden. Nou, denk ik ook dat het goed is dat er rekening mee gehouden wordt. En daarom. Uh, en ik ken meerdere organisatoren die dat doen. Die pikken een vaste dag. Ja. De tweede of de eerste, in ieder geval de derde zondag van de maand. Waardoor er voor andere organisatoren, zoals het Popperweekend Duidelijk is dat je dan even niets kan doen. Nee, of elders iets ja, kan verzinnen. Ja, of een week daarna of een mm. week ervoor. Kijk, met Erik Timmermans hebben wij een heel goed contact. Die doet in uh, augustus, september. Stuurt u mij een mail met alle data. En die doet bewust op een andere ja. dag dan dat wij het doen. En soms kan het niet anders. En dan denk ik, oké, okay, dat mag dan ook. Want het zijn twee binnenactiviteiten. En het is toch een ander maar publiek wat bijt, naar de ja. jazz gaat. En een ander publiek wat bij ons komt. Maar uh, ja, dat, dat, dat dus ik heb gekeken. Ik denk, nou, het circuit, dat bijt elkaar niet. <lacht> maar... Dus ik heb wel de heren van de barbershop Weel City Sound... Uh, een dringende mail gestuurd dat ze moeten zorgen... om tijd aanwezig te zijn in verband met de file. Ja, en degenen die uh, dat willen zien... die kunnen vandaag naar Mac Verstappen toe, toch? Ook dat. Ook maar dat. En de... ik, ik vind het prima hoor, want ik vind het hartstikke leuk... Mac Verstappen, en ik vind, die jongen die doet het perfect. Uh, ja. Classic Concert, zondag, de barber, en, vale Barbershop, barbershop. Weel City Sound. En, Waar, komen uh, ze vond, hè? Waar komen ze vandaan? Ze komen uit uh, ja, verschillende delen richting Zaandam allemaal een beetje. Dus uh, ja, de ene woont in Zaandam en de andere woont in Westzaan. En uh, Kromenie, die, die hoek in ieder geval. Een beetje boven, boven beetje boven het kanaal. En ik vond het wel grappig, want Joop van Nes vroeg mij... Van, wat heeft het core met klassieke, klassieke muziek te maken? Ja, ja eigenlijk niks behalve vind ik dan, als je kijkt naar het programma morgen... het zijn wel allemaal klassiekers wat ze zingen. Klassiekers dus, of classics? Nee, klassiekers. Ja, of op z'n Engels classics. Maar uh, he, dat je, als je zegt van... Uh, nou ja, Amazing Grace, uh, Impossible Dream, uh, Georgia On My Mind... dat zijn allemaal klassiekers. Dus ik zeg, nou, laten we dat dan als uh, ja, linkje houden... dat het... Uh, ja, maar... En we vonden het ook wel leuk, we, bedoel, tuurlijk, je bent een klassiek uh, georiënteerd uh, stichting, maar dat mag ook best wel eens wat anders. Ik weet je uh... toevallig waar die naam vandaan komt, want de whale is toch walvis? Wel zit ja, Ja, nee, nee, ik heb geen idee. <laughs> moe, ik moe, heb moe. Geen idee. Barbershop, showcore, ja, barbershop. Dat doet me een beetje denken aan New York. Hè. Die, die, die, die kappers die dan, ja, eh, dan ook een beetje. Zijn. Aan het zingen zijn, onderwijl dat ze jouw haren knippen. Zijn het allemaal mannen met baarden, nee toch? Nee, het zijn niet allemaal mannen okay. met baarden. Ook een ja, ander nee. liedje, mannen met baarden zijn. Dat, ja, maar dus je kan alleen als je zondag in het dorp bent... in de pauze even langsgaan om te vragen waar die ja, ja, naam ja. vandaan komt. Nou, ik, wacht even, wacht even. Ik zie hier, de naam van het koor is ontleend aan de walvisvaarthistorie. Ja. Kijk. Van de Zaanstreek. De walvisvaarthistorie van de Zaanstreek. Ja, dat is en Zaandam is nog steeds de thuishaven van het koor. Nou, dat is dus, dus het heeft met de Walvisvaart ja, ja, ja, te maken. Ja, ja duidelijk. <laughs> ik, ik, ik zit nog even met, uh, met de vraag van Joop. Dus ik zit daar niet mee, maar ik, ik denk daar eens even over na. Er zijn natuurlijk wel andere koren geweest die uh, minder echt... Klassiek zijn. Ja, wel, we ja. hebben ook. Hoe heet het? Een beurs gehad. Is dat is ook niet dat je zegt van echt puur klassieke muziek. Nee, maar wel heel erg leuk. Maar wel heel erg leuk. En, uh, kijk, we, we houden wel vast aan het klassieke item. Want daar, daar, daar zijn we, die stichting zijn we ja. voor. Maar dat wil niet zeggen dat we af en toe eens even een zijstapje kunnen maken. En, uh, naar, naar wat andere. Mm -hmm. Nu is, uh, Jesse de Krocht is gestopt, hè? het seizoen is over. Ja. Wanneer stopt jullie seizoen? Wij gaan het hele jaar door. Of nou jaar. ja, het hele jaar door in die zin. Juni is nog de laatste. En dan hebben we twee maanden zomerreces. En dan in en dan september het gaan we seizoen. weer verder. Ja. Ben je al druk met nieuwe koren bezig? Wij, nou ja, ja, aanmeldingen. Ja, aanmeldingen hoeven we eigenlijk bijna niet meer uh, zelf achterheen. Die, we worden uh, gevraagd of ze mogen komen optreden. Dus we kunnen daardoor ook heel kritisch zijn. En, uh, hoe, hoe selecteer je dat? Ga je luisteren of we gaan he, sowieso hebben ze al luisteren. een goede naam voor je? Dat je zegt, van, nou, die is zo goed, die wil ik hebben? Uh, nou ja, weet je, als ik even kijk naar uh, december, Daniel Weinberg, daar hebben we verder niks voor hoeven doen. Nee. En dat is toch een kanjer op het gebied van de klassieke muziek en de piano. Dus um, nou ja, zo gaat het eigenlijk een beetje het hele jaar door. En dan uh, zie je soms wel eens, dan heb je een orkest. En vanuit een orkest heb je dan ook ja, een beetje... Uh, vanwege het feit in de recessie dat het allemaal niet zo goed ging... met de muzici, het stopzetten van subsidies, noem maar op... dat mensen met elkaar een, een soort kamermuziek gaan vormen... En die weten dan, oh, bij klasse Concert zijn we naartoe geweest... en die melden zich dan aan. En uh, uh, wat we bijvoorbeeld ook hebben gehad een paar jaar geleden... met het uh, Heemstede Philharmonisch Orkest... die hebben ook altijd een, ja, een, een, een solist daarbij. Ja. En dat is dan altijd een aankomend talent. Hè? Zo hebben we ook uh, toen de tijd een keer uh, Tobias Bosboom gehad... Nou, en die jongen die, die belt dan opeens en die zegt van... ik heb samen met een Japanse dame een uh, mooi programma... Uh, mogen wij een keer komen? Nou, die, ja, uh, die afsplissingen, daar verwacht je natuurlijk heel veel van. Ja. Ga je dat ook luisteren? Of neem je nou, die heel vaak vragen we sowieso wel een uh, cd. Uh, want we willen natuurlijk wel weten... heel veel hebben ook uh, dat je uh, muziekstukjes op YouTube kan luisteren. Uh, dat doen we wel... Ja. En ja, soms moeten we gewoon zeggen van... dit is te zwaar voor ons publiek. Te dat dat, dat, dat, zwaar klassiek. Te zwaar klassiek, ja. Je wilt een, een, een soort luchtigheid erin houden. We zijn, wat dat betreft... roep ik altijd, een classic FM publiek hebben wij. Classic en, Ja, weet je, ja, ja. het klinkt misschien niet echt uh, positief. Maar nou. mensen houden ervan... Uh, bekend in het oor liggende uh, Beethoven, Mozart, Chopin... dat zijn de... Uh, dat zijn de klassiekers die, de, waar men op afkomt. Het, uh, er komt weer een pauze. Dan gaan we door naar de tweede helft. Ja. Uh, ik neem aan dat het grote concert alweer gepland is. Uh, ja, ja, ja, ja, het kerstconcert, kerstconcert. met de Maastrichter Star. Ja, dus het, zeker. Dat loopt allemaal al. Dat loopt, ja, zeker loopt dat. En, en, ja, en dan Daniel Weijberg in december. Ja. Dus december wordt echt een drukke maand, hoor. En, en hoe zit het met het veelgevraagde buitenconcert? Nee, nee, nee. Ben. <laughs> je kan het iedere keer weer vragen. Maar en dat, dat blijf ik ook doen. Je moet het ook zeker blijven doen. En ik blijf ook zeker zeggen dat we dat niet meer gaan doen. En als ik nou zo'n hele grote sponsor meeneem? Nou ja, als jij een zak met geld met uh, drie ton, ik noem maar wat, meeneemt... dan willen wij het misschien nog wel gaan organiseren. Maar ja, ja. nee, weet je, nee. nee dat, uh, werd dat te groot of uh, te duur? Sowieso te dus Het is, is natuurlijk een hele grote organisatie, dat ben ik zo mee. Het is een giga-organisatie waar we een jaar mee bezig zijn geweest van tevoren. Wat heel veel stress heeft opgeleverd. Wat ook heel veel... Uh, niet zozeer voor mij hoor. Want ik heb dat niet gedaan. Ik heb gezegd van ik moet er geen cent aan... Uh, ik wil er best wel eens een cent aan verspanderen. Nee. Maar ik doe al zoveel daarnaast. Ik ga daar ook nog niet eens geld in stoppen. Maar die grote meneer van de Krocht, Van de kaasboer. Die heeft daar <lacht> echt heel veel geld in gestopt. Ja, ja. Privé. En dat is dus gewoon niet de bedoeling. Nee het moet bij het... Uh, bij de stichting blijven. En dan moet de stichting ook geld hebben en de organisatie... Kijk, als, als iemand komt die zegt van... wij gaan uh, weer zoiets organiseren op de, uh, op de boulevard. Willen jullie ondersteunen? He, want we hebben toch wel een beetje kennis en know-how in huis... wat dat betreft. Ja? Dan zeggen we best wel, denk ik, wel ja. Maar zelf, nee. We houden hem in de mind. Morgen om... Uh, drie, drie uur. Drie uur. Alles drie kerk open. Half drie gaat de kerk open. Toegang vijf, slechts vijf euro. En dan krijg je ook nog een programma boekje voor. Oh. Voor die vijf euro. Barbershop Showcore. Whale City Sound. Oké, okay, Toesberg ontzettend bedankt. En we je de volgende keer. Dankjewel.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 There's a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on through the wind. Walk on. ...die dan overkant al geroepen, dat was een stukje van Feyenoord... ...maar het is gewoon Litouwers en nou, klaar. Litouwers is Feyenoord, toch? Oh. Nou, als dat zo is, dan is het zo. Uh, wij gaan naar het laatste onderdeel van uh, vandaag. En uh, het is Amazing Mondays en aangeschoven is Maya serieus. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh -huh. Je broer heeft het te druk, hoor ik net. Ja, hij heeft het altijd druk. Die hebben het altijd druk. Of is hij gewoon druk? Nee, nee, nee, dat niet. Hij heeft, het <lacht> gewoon, hij heeft het gewoon druk. Hij heeft het gewoon druk. Ja. Hij zit op het strand... Ja, hij zit op het strand. Zit hij uh, uh, uh, op de Zuidstrand of op het Noordstrand? Nou, soms op het Zuidstrand ja. en soms op het Noordstrand... maar nu zit hij op het Zuidstrand. Hij zit het meest op het Zuidstrand. Kan je het goed combineren, Noord en Zuid? Ja, dat gaat, goed. Ja. Dat gaat prima. Mooie nieuwe tent, toch? Ja, het is zeker. Het is absoluut ja, een hele mooie tent. de Amazing Mondays, dat is bij Ayuma... en dat is op het Zuidstrand, Naakstrand. Ja. Um, hoe is dat ontstaan? Oh, ik moet eerst even vertellen wat het is... Er wordt op een aantal maandagen wordt het door speciale koks gekookt. Ja, dat klopt. En die koks, die nodigen jullie uit? Ja, dat die nodigen wij uit. Uh, het is eigenlijk ontstaan uh, zes jaar geleden toen we begonnen met uh, Ayuma. Toen uh, kwam hij natuurlijk van, uh, van Willendorf af, een uh, lichtfabriek waar hij zijn contacten had. En uh, door de contacten in de horecawereld, in de, horeca uh, de restaurantwereld... Uh, ja, heeft hij natuurlijk wat contacten gehad uh, in die, uh, in die, uh, die restaurants... En hij vond het gewoon heel erg leuk om, uh, ja, om, om die restaurants eens naar het strand te krijgen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft uh, de restaurants uitgenodigd. is in contact met ze getreden. En hij heeft gevraagd of de restaurants het leuk vonden om uh, op maandagavond... als de restaurants natuurlijk vaak gesloten zijn... om dan eens op het strand te komen koken. Het is inderdaad, uh, de maandag is de horecavrije dag. Ja. En dan komen ze toch op maandag. Ja, klopt. Het is ook een gunst. Ja, het is ook, het is ook leuk... Uh, is het publiek ook? Want uh, ja, maandag is iedereen dicht, ga ik maar niet uit eten. Maar nu heb je die Mondays, uh, die Amazing Mondays. Komt er echt veel publiek op af dan? We zitten, elke Amazing Monday zitten we met 100 en 110 man uitverkocht. Dus je bent gewoon uitverkocht? Ja. Wel, in welke stijlen worden er gekookt? Nou, we vragen altijd aan de restaurants... of ze een beetje Ayuma-stijl willen koken. Dus of ze een, een, een, uh, toch een, hun eigen restaurant willen neerzetten... maar toch wel met een klein beetje een Aziatisch tintje... En uh, ja, dat proberen ze altijd wel. Dus dat is verschillend. Het is, ze proberen natuurlijk ook hun restaurant neer te zetten. Hun eigen stijl toch ook wel een klein beetje te, te, te verkopen. Ik, ik zit eraan te denken. Hè, en een, uh, hoe, hoe leg je een combinatie van een uh, Franse keuken naar een Aziatische keuken? Oh, dat kan heel makkelijk door een restaurant, door, door een gerecht uh, iets meer pit te geven. Of uh, iets meer, uh, toch met, met, met, met meer pepers te werken. Nee. Of met, weer, met wat meer Aziatische producten. Koks zijn wel fantasierijk in dat. Geen uh, enkel probleem. Laten jullie je ook verrassen? Of ga je dat van tevoren bekijken hoe de kok dat. Nee, we laten ons verrassen. Jullie laten helemaal verrassen. Ja, wij laten ons verrassen. Uh, we krijgen meestal uh, het weekend tevoren op wat, uh, wat het viergangenmenu is. Want ze serveren eigenlijk altijd een viergangenmenu met wat amuse's nog vooraf. Uh, en dat krijgen we dan pas uh, te horen. Dus wij laten ons absoluut verrassen. En de gasten laten zich ook verrassen? De gasten laten zich ook verrassen. Het enige wat ze doen is ze van tevoren opgeven of er allergieën of uitzonderingen zijn. Wat ze absoluut niet eten. En dat kan van tevoren opgegeven worden. Uh, er zijn natuurlijk tegenwoordig veel mensen met glutenallergieën, en eh? dat soort dingen. Uh, dat zijn dan uitzonderingen. Die geven we door aan de restaurants. En op het moment dat die doorgegeven zijn, dan gaan de restaurants daarmee aan de slag. Is dat dan over het algemeen een jonge publiek wat hierop afkomt? Want je moet wel enigszins avontuurlijk zijn ingesteld. Nee, waarom? waarom? waarom nou ja, ja omdat je, avontuurlijk... je niet weet wat je gaat eten. Je ja, weet... maar dat is toch juist leuk? Ja, nee, ik vind het ook wel leuk, maar het trekt niet per se het nee, publiek. Het maakt niks uit. Het, het, er zit een minst, het, het, het publiek is van twintigers tot zeventigers, tot tachtigers, uh, alles. Alles. Er zit echt van alles. Het is een heel, gemengd, heel gemengd publiek en dat maakt het ook juist ontzettend leuk. Ja, dat is ook weer een leuke kant, zeker. Ja. Hoeveel uh, maandagen doen jullie dat? We hebben er nu in het voorjaar zeven. En in het najaar, in september, hebben we er meestal nog vier of vijf. Dus we zijn, vorige week zijn we begonnen. Afgelopen maandag zijn we begonnen met Southern Cross. Restaurant in, uh, in Heemstede. Ja. En uh, aanstaande maandag gaan we verder met Tante Koosje. En uh, zo volgen er nog vijf. En op dit moment zijn er nog drie avonden voor deze reeks... die nog, uh, die nog plekken beschikbaar, beschikbaar hebben. Maar verder is eigenlijk alles is, uh, uitverkocht. En uh, zo'n Southern Cross is gewoon... zodra de aankondiging gemaakt wordt... is hij binnen vier dagen is uitverkocht. Dat is snel. Ja, die... Andere restaurants die komen, hè, de, de tweede helft van september. Je hebt er nu ook nog drie of vier? vier we hebben er nu nog zes. Zes nu. Ja, die ene die was ook al uitverkocht, toch? We hebben nu nog een, op 29 mei Groenendaal. Daar is ja. nog plek. We hebben op 5 juni nog truffels. Daar is nog plek. En we hebben op 12, 19 juni nog fris. Daar is nog plek. Dus er zijn nog drie uh, uh, Amazing Mondays die beschikbaar zijn? Ja, klopt. Kan ik dat op jullie website bekijken? Ja, je kan op de website kan je bekijken welke, welke avonden er zijn... Uh, en welke data er aan uh, vasthangen, welke restaurants. En ook welke restaurants. Ja, en uh, dan word je doorgelinkt naar een, uh, naar een, uh, een, uh, een webpagina. En via die uh, link kan je tickets bestellen. Er uh, worden tickets besteld via een, een aparte ticketbureau. ticketbureau. Ja. Wat kost dat, zo'n avond? Het kost 39,50. Dus het is echt... Uh, voor, voor wat je krijgt nou, is dat echt een, een, een koopje. Dus ja. een vier viergange menu? Viergangen menu met een, uh, met ook een drankje? Een ja, er komt, er zijn, uh, meestal het start ongeveer zo tussen half zeven en zeven uur. Dan komen de mensen komen aan. Dan krijgen ze een, uh, een, uh, een bubbeltje. Uh, na het bubbeltje krijgen ze ook wat uh, amuses. Die worden uitgeserveerd. Uh, dat gebeurt altijd in onze uh, uh, A2-locatie. Dat is de kleine Ayuma. We hebben een grote ja. Ayuma en een kleine Ayuma. In de A2 wordt dan altijd wordt dan de, de, de, de, ontvangst. de ontvangst gedaan. Uh, Na de uh, bubbels wordt iedereen naar de tafel, uh, naar de tafel uh, gebracht. En de tafels zijn ingedekt. Helemaal mooi met wit linnen en uh, allemaal mooi servies. En de tafels zijn van tevoren uh, zeg maar toegedeeld ingedeeld aan de mensen. Uh, en dan uh, gaat het meestal zo rond half acht uh, gaat het van start. De, de restaurants die bij jullie komen acteren... merken die dan later... Uh... Ook aan hun bezoek dat dat succes heeft voor hun. Want eigenlijk geven de concurrent min of meer de gelegenheid om zich te verkopen. Ja, absoluut. Het gaat twee kanten gaat het op. Ja. Het, zijn, het geeft de restaurants. Er zijn natuurlijk ook mensen die naar de restaurants gaan, die naar bij ons komen, die nooit bij ons zijn geweest en die nu bij ons komen eten. Maar ook andersom. Dus mensen die bij ons komen en nu naar de rest kennis maken met de restaurants... en dan weer later naar de restaurants teruggaan. Dus en is dat dan zo kanten. succesvol voor die andere restaurants... dat ze eigenlijk volgend jaar zeggen, doe mij maar weer? Heel vaak wel. We hebben heel veel restaurants die altijd weer, die altijd weer terugkomen. Ja, dus maar je dat... moet ook, we proberen ook wel divers te zijn. Dus we proberen ook niet elk jaar dezelfde restaurants nee, ja, terug te krijgen. We proberen ook gewoon om elk jaar... Uh, om naar de mensen toe ook steeds weer andere restaurants uit te nodigen. Maar als steeds meer bekend wordt dat het voor de restaurants die meedoen eigenlijk een win-win situatie betreft, ja. dan zullen er misschien steeds meer restaurants zichzelf melden. Werkt dat, dat zo? Dat klopt. Nou, het ene restaurant wil dat wel, en het andere niet. Ik, de ene restaurant zegt ook, sommige zijn er ook restaurants die zeggen. Ja, maandag is gewoon onze dag, dat wij gewoon Rust. groot zijn en ja, dat is we de gewoon de rustdag, even niet willen. Dat kan natuurlijk ook. Wat ik al zei. Het is ook een beetje een gunst. Het is wel, het is voor een restaurant ook wel een hele inspanning om, om het ja. te doen. Ja. Uh, ze moeten toch met vier, vijf koks moeten ze onze kant op komen. Uh, alles moet over het strand in de auto's vervoerd worden. Het is niet zomaar even een, een, een makkelijk dingetje, weet je. Het is, het is wel gewoon een gedoe. Er er geen restaurant in dus Zandvoort bij, neem ik aan? Nee, we hebben één keer, Evi hebben we één keer gehad. En ja. verder hebben we nog nooit restaurants in Zandvoort gehad. Nee. Nee. Kunnen ze dat nee. wel, als ze uh, uh, dat zouden willen? Ja, dat, dat, zou, natuurlijk, uh, dat zou natuurlijk best kunnen. Maar ze moeten zichzelf aanmelden. Ja, ze zouden in overleg moeten gaan met, uh, met Wim. Ja. Het is alleen uh, vaak zo dat restaurants in Zandvoort bij de Zandvoortse mensen natuurlijk wel al bekend zijn. Ja, dat is... Je probeert juist wat meer restaurants te, ja. te benaderen die niet uit Zandvoort komen. En, en dat is natuurlijk, het is voor het Zandvoortse publiek natuurlijk en voor het dorp is het natuurlijk ook een hele leuke culinaire toevoeging uh, om eens kennis te maken met zo'n restaurant, wat toch vaak we hebben Bokkendors gehad, wat toch uh, waar je niet zo heel snel ja. naartoe gaat. Ja. En waar je op, de, op deze manier natuurlijk toch voor een lage prijs eens kennis kan maken. Met een Bokkendoorns of we hebben ML gehad. En we hebben, dit jaar hebben we ook weer Duin en Kruidberg. Nou, dat zijn natuurlijk toch uh, ja, wel je, namen. Dat ja. zijn wel namen, ja. ja. Daar kom je wel ja. op af. Daar kom je wel op af. En ook sterrenrestaurants? is wel. Met... Ja, dat is een sterrenrestaurant. Ja. Ook nog, nog ja. Uit, ja. verder uit het land? Nee, verder uit het land niet. Meesten meeste komt daar hier uit de buurt. Uh, Daalder hebben we nu uh, dit jaar, vorig jaar ook gehad. Amsterdam <coughs> is geen, volgens mij geen sterrenrestaurant. Maar wel ook een hele, hele goede, heel goed restaurant. Die uh, zeven stuks. En dan is het een beetje pauze. En dan komt in september uh, komen er nog vier. Ja. Um, het is bijna allemaal uitverkocht. Het is hartstikke populair. Hè? Iemand ja. anders laten koken en, en er komen heel veel mensen. Je ziet het met uh, Rondje Culinair. Ja. Uh, binnen no time is dat uitverkocht. Maar is ook heel erg leuk. Ook te ook heel heel leuk. Ja. Je ziet culinair op het Raadhuisplein. Het is een, een drukte van belang. Ja, absoluut. Wil je dat zo houden, die zeven? Die of denk je van, nou, ik krijg nou zoveel aanbod... ik doe het bijna elke maandag maar? Nou, weet je, in de zomer is het dan te veel. In de natuurlijk... als het mooi weer is, dan, dan uh, is het natuurlijk niet zo noodzakelijk. Want dan heb je de maandagavond, ja. als het vakantie is... dan, zit je dan toch, ben je strontent. een beetje strandtent. En dan, ja. dan zit je toch wel vol. Dus dan, kijk, het is een hele mooie invulling voor ons ook in het voorjaar... om die maandagavond ook gevuld uh, ja. natuurlijk uh, goed uh, gevuld te krijgen. Want je zit gewoon vol. En als je een hele slechte avond hebt uh, op maandagavond, wat we nu uh, al heel veel hebben gehad ja. in het voorjaar. dan zit je bij jongen, waar je toch een stukje moet lopen. zit je gewoon leeg. En uh, met zo'n maandagavond, met <coughs> Amazing Monday, zitten we vol. Ja. Dus ja, het, het, uh, dat is natuurlijk. Uh, zeker voor het voorseizoen en voor het naasteizoen. Ja, uh, voor het voor- en, een, uh, en is het prima. En ik denk in het hoofdseizoen dat, dat het niet zo per se noodzakelijk uh, is. En er zijn er ook een hoop mensen op vakantie. Dus misschien dat je dat, uh, die combinatie dan ook niet per se hoeft te maken. Maar zeker in het voorjaar. En ja, wellicht uh, gaat Wim volgend jaar zeggen... van: nou, we halen het nog verder naar voren. Dat kan. Als er nog meer restaurants zijn die, uh, die, die, uh, die dat willen doen. En Wim ziet dat zitten. Dan is dat natuurlijk altijd een uh, mogelijkheid. Ja, zitten zit de winst voor uh, jullie met name in het herhaalbezoek... wat je kunt creëren? Uh, ja, de winst zit niet in, uh, in, uh, in, de, in de Amazing Monday. Uh, nee, niet in de avond zelf. Nee. Dat kan ik me voorstellen. Die kosten nee. gaan weg. Maar Tot. in herhaalbezoek en namens bekendheid. Ja, absoluut. En dat, dat kun je ook meten dat het zo werkt? Absoluut. Er zijn mensen die met Amazing Mannen bij ons komen... die nog nooit bij ons geweest zijn. En die, uh, die zeggen van... hé, hey, leuke tent. Uh, Laten we toch zo op een ander moment ook komen... en R van hun eigen kaart eens een keer een, van een e manier van reclame maken Zeker, eigenlijk. Ja. Maar grappig, dat is redelijk uniek... dat je je concurrent voor jou reclame laat maken. Ja, eigenlijk. Daar komt het ook. eigenlijk op neer. Hè? Ja, ja, ja, een soort van. Ja. Nou, maar het is wel sprake van een win-win situatie. Ja, wat ik al zei. Het werkt ja. twee kanten op natuurlijk. Ja, nou ja, dat laatste vroeg ik me af. Omdat je... Door het inhalen van een andere koffer... dat moet je allemaal betalen. Dus er zal niet zo heel veel op verdiend worden, denk ik dan zomaar. Nee, dat klopt. Maar er zit hem in een herhaalbezoek. Ja, ja duidelijk. Ja, ja klopt. Goed. Het is uh, een stukje wandelen, zeg je? Ja. Ik, ik, ik hoor dat wel eens, jammer, het is helemaal op het naakstand. Maar toch zit je vol. Dus mensen die overwinnen dat stukje lopen toch. Ik zeg altijd tegen mensen, weet je... als je, goed, in, Haarlem, als je in Haarlem gaat eten... dan zet je je auto in een parkeergarage... en dan loop je... 10 minuten of zo, een kwartier soms, naar een restaurant. Als je bij Ayuma gaat eten... dan zet je je auto bij Havana of het parkeerplaats Zuid. Loop je naar beneden en dan loop je 10 minuten. Ja. Dat, is ongeveer, is dat, hè? dat is hetzelfde als dat je in Haarlem gaat eten... en je ja. auto in een parkeergarage zit. Maar op de een of andere manier... is voor mensen altijd die stap heel groot... om die kilometer over het strand te lopen. Het is echt 10 minuten lopen... Dus het gaat nergens over. Ja, in de stad doe je het wel. Je gaat inderdaad met de trein naar Amsterdam... en vervolgens Prussies. speer je helemaal naar het museumplein bijvoorbeeld. Prussies, ja. En dan is het uh, niet te veel lopen. Nee, dus ja, het is gewoon een, een, een mindset van ja. mensen... dat ze zoiets hebben van oké, okay, ik moet helemaal daar naartoe lopen. Omdat het soms over het strand is misschien. Misschien als het... je het strand asfalteert? <laughs> ja, dat, dat gaat het niet, niet worden, denk ik. Nee, nee <laughs> er zijn maar ideeën die hierboven komen... Ik. Ik ga dat niet terugbrengen naar D66, gelukkig maar. Nee, maar het zand, het zand is natuurlijk voor veel mensen een bottleneck, denk ik. Dat is, uh, dat is ook zo, dat is nee. ook een bottleneck. Maar ja, als het gewoon app is, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Nee, als het vloed is, is het natuurlijk best wel even een ritje. dan ben je Het blijft even ja. een, blijft een uh, leuke strandwandeling om uh, ja, gewoon precies. op de aardiging. En mensen op zeggen ook als het, uh, vaak, of vooral als ze teruglopen, zeggen mensen ook... Van, ja, weet je, het is, nu, het is nu heerlijk om nog oh, even lekker een stukje over het strand ja. terug te wandelen. Mag je nog één vraag stellen? Ja, maar mag vragen. ik. Uh, de naam. Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe namen tot stand komen. Hoe is dat in dit geval? Heeft het een verhaal? Uh, de vrouw van mijn broer is een Surinaamse. En uh, zij koopt uh, bij Ayuma. En Ayuma is een, uh, is een kleine peper. Is er zeg maar een soort uh, Madame Jeannette. Maar dan een Ayuma. Dat is ook een pepersoort, zeg maar. Okay, dus... En zij hebben de naam. Samen hebben zij die naam bedacht. En is er terug te vinden in de bedrijfsvoering? Ja, want we hebben een Aziatische keuken. Ja, dus, oké. Okay. die maat is het terug te voeren in de bedrijfsvoering. Maar ook in de, in de inrichting? Ja, zeker. Ja. Dus een strak, een beetje, ja, het is gewoon een, een, een Aziatische sfeer. Alles wit en uh, sereen. En, uh, het is gewoon een hele relaxte plek om uh, langs te komen... en uh, gewoon eventjes uh, te genieten van. Vooral veel rust. Bij Ayuma en dat is gewoon heel erg fijn. Ja, okay. En dat is ook waar veel mensen op afkomen. En op het gewone strand is het toch vaak heel hectisch. Vooral bij mooi weer, heel veel drukte, tractors, viswagens, dat soort dingen. En ja, als je gewoon een kilometertje loopt, dan heb je daar gewoon allemaal geen last van. Dan zit je op het uh, rustige naakstrand en daar uh, wordt ook al van alles over uh, gesproken: dat het een half aangekleed strand is en een naakstrand. Volgens ja, mij kun je dat, daar doen later wat je wil. Daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld over het naaktstrand. Wij noemen het gewoon het zuidstrand. Ja. En, uh, wij vinden dat iedereen daar mag komen. Of je nou naakt bent of naakt recreant bent of geen naakt bent. Uh, wij willen gewoon dat er uh, op het strand gewoon naakt gerecreëerd kan worden. Maar ook met bikini als mensen dat willen. En als de mensen bij ons in de strandtent komen dan moeten ze wat aantrekken. Dus dat is, dat, is onze regel ja. en uh, wij willen niet dat de mensen naakt op ons terras zijn. Gewoon gekleed op het terras en ja. niet met een handdoekje om. Nou, met een handdoek om is, is op zich ook, ook goed. Prima, of of, ja. een, of een, uh, iets anders, een doek. Of, ja, uh, dat een maakt niet zoveel uit, maar ze mogen gewoon niet naakt te het zitten. Duidelijk. Binnenkort is culinair. Ja. Zien we jullie daar ook? Uiteraard, met, met twee, met noord en zuid. Met noord en zuid? Ja, tuurlijk. Nou, dan durf ik graag niet te vragen wat er geserveerd gaat worden. Nou, hele lekkere dingen ja? natuurlijk. We gaan, uh, we gaan onze... onze uh, oh, jongen, weer Azi en de andere wordt vis? Ja, klopt. Uh, Kot, uh, gaat natuurlijk vis serveren. En wij gaan wat meer, uiteraard onze eigen kaart gaan we serveren. Uh, we hebben bouw, dat zijn van die, uh, van die stoombroodjes met uh, Peking eend. Uh, we hebben bouw met rendang. We hebben onze rotti natuurlijk, onze welbefaamde rotti uh, hebben we op de kaart staan. En zo komen er nog veel meer lekkere dingen uh, ja. voorbij. Ik denk dat het weer een hele gezellige uh, culinair wordt... Ik denk ook dat het elke Amazing Monday bij jullie heel gezellig is. Zeker, Zeker als je ziet dat het uh, al uitverkocht is. En mensen die uh, willen boeken of willen kijken... kijken op www.ayuma.nl. En vandaar kan je doorgelinkt worden naar uh, de ticketsbestellijn. Ja, de, de tickets, uh, als je echt de ticketsite rechtstreeks wil, uh, wil boeken... dan kan je ook kijken welke avonden beschikbaar zijn. Dat is www.bit.li... Slash Amazing Mondays 2017. Maar die link staat dus ook op onze website. Het Ik is denk dus dat de www.ayuma.nl makkelijker. makkelijker is. Makkelijker, ja. Dus ga erheen en kijk. Want het wordt redelijk druk. Ja, klopt. Maar ja, ontzettend bedankt voor de uitleg. Jullie en dan zie je zeker bij Culinaire. Ja, zeker weten. Dank je wel. Dank je wel. fantastische, rustig stukje muziek was van Fleetwood Mac. Je zou haast denken het is een honky tonk gitaar. Uh, we hebben even tijd voor de agenda. De expositie Circus et Zandvoort is nog tot 11 juni te bekijken... in het Zandvoort Museum. Tot en met 17 september blijft de Art Boulevard. Uh, er mogen kunstenaars, schilders, sieradenmakers. die staan op de boulevard van 10 tot uh, 10 s avonds. En natuurlijk, bij mooi weer zijn ze er zeker... De Amazing Mondays daar hebben we het over gehad. Kijk op de website, daar kan je nog boeken. Het zal niemand ontgaan zijn dat er vandaag en morgen... jumbo familie racedagen zijn met Max Verstappen. Dit is altijd leuk om te zien. En een prachtig geluid met deze Formule 1-wagens. 20 mei is er ook nog een summerfestival op het Badhuisplein. Dat is vanavond. Uh, de tent staat er al, zag ik. Dus leuke muziek vanavond. 21 mei morgen Rommelmarkt in de Krocht van 10 tot 4 uur s middags... En er is ook een classic concert, hebben we net besproken... Showcore Wales City Sound. Om drie uur begint dat entree, is vijf euro. 26 mei, Ibiza on op het Badhuisplein. Om twee uur en het eindigt om acht uur. 27 en 28 mei, Benelux Open Races op Secuizantvoort. 3 en 4 juni, Pinkster Races. 11 juni, zomermarkt van tien tot zes avonds. Er is natuurlijk weer elke maandag een nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En dinsdag, elke eerste dinsdag van de maand om half elf, digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, smartphone, tablet bij Ook Zandvoort. Dit was ongeveer wel de hele agenda. De techniek door oude Beuving, waarvoor dank en de muziek ook. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gery Rutte hebben de redactie gedaan. De koffie idee, Gerry Rutte.